En een Belg en nu een Nederlander met Van Rijn die Jong uh, uh, zoekt. En die komt de bal goed door op Schöne. Schöne aan de rechterkant, punt strafschopgebied Brengt hem terug, Eriksen. Maar die, is, nou, die raakt de bal eigenlijk haast niet. Hij schampt hem een heel klein beetje. Geen probleem voor Waterman. Dat was wel een goede aanval van uh, Ajax. Met uh, onder andere Schöne, die met dit seizoen toch uh, goed bevalt bij uh, Ajax. Die uh, toch regelmatig een uh, belangrijke... Uh, een rol speelt in het team van Frank de Boer. Heeft ook al wat doelpunten kunnen scoren. Hij is slim ook, hè? Ja, goede voetballer. Mag ik graag naar kijken. Eriksen heeft de bal breed gespeeld. Ajax wordt sterker, Jack. Ajax wordt sterker. Aan de linkerkant van het veld krijgt Fiesje de bal nu. Kan hij die onder controle houden? Doet het prachtig. Gaat dan om Hutchinson heen. Hutchinson en Fiesje glijden weg. Uiteindelijk is het dan het derde persoon, in dit geval Wijnaldum die de bal oppakt. Maar dat doet hij slecht. De bal komt bij Eriksen. Simon neemt de bal goed aan. Marcelo probeert te verdedigen, maar de bal blijft nog op de rand van het 16 meter gebied. Ajax kan er niet bij komen. Mijn Nalden wel. Wegwerken van Van Bommel. Komt dan bij Toivonen. Nee, ook niet. Ajax dus nu nadrukkelijk op de helft van PSV met Moisander aan de rechterkant van het veld. Hij wil Schunen de bal hebben. Die krijgt hij ook. Maar er staat veel zon. Of het is Eriksen moet ik zeggen. Die kan die bal weliswaar binnenhouden. Schiet hem zelf over de zijlijn. Bij de cornervlag is het Willems die de bal kan gaan inwerpen. Maar Ajax zet dus weer duidelijk aan en speelt op de helft van PSV. 33 e minuut van de wedstrijd. Zonnetje beschijnt nu de helft van het veld. Als Willems de bal ver heeft gegooid. En kan er niet gekopt worden door Stroopman. En is het aan de rechterkant Eriksen die er langs gaat bij Willems. Eriksen met de voorzet. En daar komt weer een kans voor Ajax. Doelpunt. Doelpunt van Siktorson. Het is 1-0 voor Ajax. We hebben 33 minuten gespeeld. Lappenkakkerig verdedigen van PSV zorgt ervoor dat de bal een beetje blijft hangen. Dat uh, Eriksen het uitstekend deed aan de rechterkant door Willems te laten staan. Wat natuurlijk niet mag uh, gebeuren voor een international. Legt de bal goed terug, wordt de bal niet geraakt. En dan uiteindelijk komt hij voor de linker van Sittersson. Die hem in de verre hoek tikt. En zo leidt Ajax met 1-0. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is terecht. Is uh, verdiend. Uh, van Bommel zit er ook nog tussen. En speelt de bal in de verkeerde richting. De vooractie uh, is natuurlijk van uh, Eriksen... Die, om Willems heen draait alsof hij die niet staat. En Ajax komt terecht op een 1-0 voorsprong. De betere kansen voor Ajax. Ajax dus uh, nu uh, misschien een beetje achteroverleunend. Alhoewel, je kan ook zeggen probeer door te drukken. PSV zal iets moeten gaan doen nu. PSV op het middenveld met Strootman. Strootman, Mertens. Mertens krijgt uh, de bal weer bij Strootman terug. Strootman dan uh, met Eriksen die veld mee terugverdedigt. Gaat de bal over de zijlijn. En Ajax krijgt de inworp. Want uh, ik zei het al eerder, Kuipers staat overal onvoorstelbaar goed en dichtbij. En is geen seconde aan het twijfelen. Balbezit voor Ajax, halverwege nou ja, niet eens bij de rand van het 16 meter meterbied aan de rechterkant van het veld. Ricardo van Rijn met de inworp. Terwijl de zon nu echt op één helft uh, staat. Uh, echt uh, ja, helemaal over het midden van uh, het veld. Waardoor de ene helft in de schaduw speelt en de andere helft in de zon. In de zon staat nu Lens met Palsen. Lent speelt de bal even terug richting Mertens. Mertens met 1-2 uh, man voor zich. Probeert het met de buitenkant te spelen. Krijgt de bal terug. Speelt de bal hoog voor. Sillessen moet die bal pakken. En ziet die bal dan boven zich in het uh, net ploffen. Niets aan de hand. Toefoon reclameert nog voor een corner die hij uiteraard niet krijgt. Sillessen neemt de tijd. 35 minuten gespeeld bijna. Ajax op een 1-0 voorsprong in Eindhoven. Ja, Ajax op roze na de uh, gelijk, uh, gelijke spelen van Feyenoord en van Vitesse. En nu voor tegen PSV in het hol van de Leeuw. Dat is al een tijd geleden, want uh, je zei het al eerder. 1-7 in uh, 17 uitduels, 2007, 1-5, onder andere Huntelaar. Dat was ook de wedstrijd van Erik Braamhaar, de scheidsrechter toen. Die een uitstekende wedstrijd vloot, maar bij een doelpunt uh, van Perez. Uh, het gebaar maakte van uh, yes. Maar dat kwam omdat hij goed de wat had uh, toegepast. Nu heeft uh, PSV de bal. Bal in de lucht. Wordt uh, gekopt door Paulsen, maar komt wel terecht bij Lens, die hem meteen doorspeelt naar Mertens. Mertens naar Toyvonen, maar daar zit uitstekend moois tussen. De enige angel die PSV op dit moment uh, nog heeft is Toyvonen, want uh, Lens nog niet echt gezien. Mertens aan de zijkant nog niet doorgekomen. Hetzelfde geldt voor Wijnaldem. Maar Toyvonen is aanwezig, zoals hij dat is sinds een rentree met uh, alweer de nodige goal. Lens nu uh, bij de cornervlag. Uh, probeert de bal binnen te houden, ja of nee? Uiteindelijk is het uh, een inworp voor PSV uh, bij die cornervlag helemaal. Het is net geen corner. Willems kan heel ver gooien en zal het ongetwijfeld doen. Dat betekent dat uh, Ajax uh, op moet passen voor de lengte van PSV. PSV dat juist uit dit soort situaties het een en ander lijkt te moeten en te willen peuren. Verre inworp komt in het 16 meter gebied heel ver. Schillesse... Boks de bal weg, overname Strootman geeft de bal weer bij Willems. Moet die bal voet, goed voorkomen? Komt die bal goed voor? Wordt weggekomen door Palsen. Weer Strootman die opvangt. Weer Willems die de bal direct dan voorgeven. Waren het niet dat nu Sien de Jong dicht bij hem staat. Maar Willems uh, ziet toch uh, de kans om die bal voor te geven. Wegwerken Palse. En Dan Schöne verder weg en dan kan Ajax misschien gaan counteren. Nee, net niet omdat Sietterson in de bal komt. En Siem de Jong hoopt dat hij van de bal weg zal lopen. Balbezit voor PSV. 36 minuten gespeeld. Balbezit in Rijk. Verzinnenlist. Zou, uh, een list en list, Olivier Bonnen. Ja, precies. Zou uh, Dick advocaat ook uh, wel eens uh, moeten gaan bedenken. Want het uh, lukt nog niet voor PSV. Nu dan misschien. Als Wijnaldem aan de rechterkant de bal heeft. En probeert langs blind te gaan. Lukt ook. Uh, trekt naar binnen. En weer langs blind. Maar hij komt hem constant weer tegen. Dan een Hutchinson. Hutchinson Toyfone. de bal voor het doel. Maar dan is het uh, simpel wegwerken uit de verdediging van Ajax. En meteen de omschakeling. En die is gevaarlijk. Als de bal naar voren gaat. Oh. Leek op uit de spel. En er wordt door. Het is niet te geloven. Marcelo staat... Uh, met zijn rug naar de bal krijgt hem op zijn hiel en, en, en die de maakt een totaal verkeerde keus, Want ja. die loopt weg van uh, Citroën En on, voorstelbaar. Hij staat alleen maar met zijn arm te zwaaien. Wat het die die niet was. was geweest, nee zeker niet. Goed, bal voor Ajax. Dat was een uh, goede mogelijkheid en daar kwam PSV heel goed weg. Balbezit van Moyzander. Moyzander terug naar Palsen. Dan begrijpt u dat Ajax uh, halverwege de eigen help staat. Palsen laat zich weer een beetje terugzakken. Waardoor uh, al de wereld de ruimte heeft en niemand van PSV hem daar opvangt. Diep gaat scheunen op de bal van al wereld. Maar die bal is onzorgvuldig. Wegwerken is er dan van Marcelo die de bal terugkrijgt van Van Bommel. Nog niet gezien in de wedstrijd van Bommel. Balbezit nu bij Willems. Willems uh, kijkt naar Van Bommel. Maar Van Bommel uh, staat uh, veelal in de dekking. Kan dus ook moeilijk worden aangespeeld. Het lijkt zich een beetje te verschuilen ook. Loopt weinig weg van uh, iemand uh, waardoor die aangespeeld zou kunnen worden. Een uh, omhaaltje van, uh, van Rijn is niet goed. En uh, Strootman heeft dan de massa dat hij in balbezit blijft. Strootman, Toyfone. Toyfone naar Mertens. Allemaal te hoogte van de middenlijn, Nu nog weer op eigen helft Willems. En Willems die de bal breed geeft. Wel gevaarlijk omdat Siktorson in de buurt is. Maar Marcelo heeft de bal onder controle. Speelt hem naar de rechterkant, naar de Rijk. De Rijk kijkt en zoekend. Ja, op het middenveld heeft PSV toch moeilijk om mensen te vinden. Nu Hutchinson, de rechtsback, die mee naar voren gaat. Die goed de bal onder controle heeft naar van Bommel. Van Bommel naar Wijnaldum. Wijnaldum loopt door. Wijnaldum nog altijd. Wijnaldum schiet. Maar schiet tegen Paulsen aan. Paulsen die een hele belangrijke rol heeft in deze wedstrijd tot nu toe. Veel dingen uh, oplost. Veel gevaar oplost. Bij hoekschoppen. Bij voorzetten vanaf de linkerkant hebben we het net gezien. En nu levert het PSV een hoekschop op. Weer vanaf de linkerkant via Metters. Indraaiende bal. Dus de lange mensen weer van PSV voor. Dat wordt een indraaiende bal vanaf de linkerkant. Bal komt voor. Uh, Sillessen zit ernaast. En uh, Eriksen kan er bij de tweede paal erger voorkomen. Ik weet niet of hij erin was gegaan. Maar hij komt in ieder geval op het juiste moment weg. een overtreding. Uh, we gaan door Lens. Fischer wordt onderuitgetrapt. Spel mag doorgaan. Vanwege de voorde-regel. Ik neem aan dat er direct nog een gele kaart komt voor Lens. Schöne met het balbezit. Uh, de hoogte van de middel. Lijn speelt de bal naar Van Rijn. Van Rijn. Terwijl de scheidsrechter even kijkt nog naar de andere kant. Is het balbezit was voor Ajax, wordt overgenomen. En dan gaat PSV opeens weg met Mertens. Mertens uh, met Paulsen voor zich. Mertens gaat daar, denk ik, langs. Mertens gaat er langs. Paulsen wordt weggelopen. Bal komt voor. Niet goed voor. En uiteindelijk is het al de wereld. Ik dat Lens heel goed wegkomt. Omdat het spel maar verder gaat. En verder gaat. En dat het dan een hele tijd geleden is. Dat Björn Kuipers nog iets kan doen aan de overtreding van Lens. Fiesje staat overigens weer. Daar wordt Kuipers door geholpen. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld. Maar nou Blind, die een beetje zwemt in de verdediging. Die nog niet veel uh, duels heeft kunnen winnen. In balbezit erg sterk is. Dat kennen we van hem. Korte combinaties bij Ajax. Slecht gedaan, Simeon. En hij balbezit... en gaat nu een gele kant. Geven, denk ik. Alsnog. Ja, hij gaat nu in ieder geval naar lens toe. Nee, hij houdt het toch vol hoor. Oké, okay. <laughs> prima. Ja. prima. Ik hou er wel van. Maar ja. Hij is het niet vergeten. Nee, heel goed. Even nog een standje geven. Van, uh, geen gedoe meer. Uh, Volgende keer is het wel raak. Nog geen gele kaarten gezien in deze wedstrijd. Uh, beste man van het veld dus Björn Kuipers tot nu toe. En balbezit voor PSV. We zitten in de 40ste minuut van de wedstrijd. 1-0 Ajax te maken Siktersson met uh, balbezit voor Willems. Die af en toe ja, zo raar met die uh, voet op de bal. Uh, bij een beetje hotel aan het voetballen is. En ik vind niet dat hij dat uh, uh, mag doen. Als je kijkt naar het enige doelpunt dat tot nu toe is gekomen. Komt dat toch vanaf de rechterkant uh, uh, toen Eriksen langs Willems liep. Willems die nu weer balbezit heeft uit de Ingooien en probeert een leuke actie te maken. Ja, je moet in ieder geval zijn linkerbeen afschermen, dan kan hij zelf niet schieten. Hij laat het nu over een strootman. Strootman even terug naar Van Bommel. Van Bommel naar Marcelo, die staat 10 meter over de middenlijn. PSV drukt Ajax nu in het eigen 16 meter gebied. Dan krijgen we het duel tussen Mertens en Van Rijn. De bal komt goed voor. Maar uh, daar is het weer Silvisen die de bal goed wegboxt. De dus Sien de Jong die de bal niet goed doorkrijgt. En Van Bommel die dan in het duel gaat met Sien de Jong. Die uitstekend het lichaam erop zet. En dan uh, is het Sien de Jong die Fischer wegstuurt. In de achtervolging van Bommel die wijst en die doet. Maar Fischer gaat het 16 meter gebied in. Fischer, Fischer. En het oh. is een penalty. Nee, dat nee, lijkt niet. me een penalty. Ja, dat een hij, hij trekt hem gewoon aan zijn nek. Ongelooflijk. Dit is uh, echt een uh, enorme blunder van Kuipers. Het is. Uh, van Bommel die het goed probeert te maken. Maar het is een 100% strapschop. En je ziet de handen. En dan krijgt er, komt er nog een uh, gele kaart. En nou is uh, Björn Kuipers even het spoor bijster in de 41ste minuut van de wedstrijd. We zien de herhaling. Van Bommel in achtervolging. Fischer en dan... Uh, ja. Ja. Ja, hij leunt in ieder geval met twee handen op. Ja, nee, het is, een, het is gewoon een penalty. Hij uh, heeft uh, contact, dus 100% strafschop. Kuipers even in de fout. Dure fout. Ja, maar het blijft uh, wel een wedstrijd. Maar dat uh, mag natuurlijk nooit gebeuren. Uh, het was trouwens de fout van Van Bommel die dit... Uh, uh... ...van hemzelf die dit uh, allemaal inleidde. Uh, goed, Ajax heeft balbezit via een inworp naar Siktersson. Terug naar Eriksen, Eriksen naar Siktersson. Siktersson kijkt, wie loopt er vrij? Bij de tweede paal is het Schöne, die de bal wel kan koppen. Maar de bal gaat naast het doel van Boy Waterman. PSV komt heel goed weg. Fischer kreeg nog de gele kaart vanwege praten. Maar ik kon me dat wel voorstellen, omdat het gewoon een 100% strafschop was. want. Uh, het uh, duwen in de rug. En ik kijk ook vaak hoe een speler dan richting het doel gaat. Want hij heeft vrije doorgang richting uh, Waterman. En dan zul je toch nooit zo'n grote kans uh, zeg maar bewust om zeep helpen door te gaan liggen. En je zag duidelijk ook de armen van, uh, van Bommel. Goed, uh, van Bommel heeft balbezit. Speelt hem naar Mertens. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Nog drie minuten te gaan. Slecht van Mertens. Overname Ajax. Citrus zondrode van de middellijn. Combinaties kort met Eriksen. Eriksen wordt nu opgejaagd, graaft de bal kwijt. En dan krijgt PSV de kans op 1-1. Het wordt de 1-1-strootman, geeft de bal af aan Lens en die scoort. Het is 1-1 en het is de fout op het middenveld van Eriksen. PSV op een 1-1 stand. Doelpunt te maken uiteindelijk, dus uh, na die combinatie met strootman is Lens. Enorme fout uh, van uh, het middenveld, met name van Eriksen. En zo komt PSV op een 1-1 stand. 42 minuten zijn er gespeeld. En de blessure is er bij Lens, maar de wedstrijdspanning is totaal terug. En zo zie je wat er in twee minuten kan gebeuren. Geeft, uh, geeft hij de strafschop, Kuipers, dan staat het normaal gesproken 0-2. Nu is het 1-1, spanning ten top hier in Eindhoven. En wat een moment, twee minuten voor rust. Wel goed gedaan van uh, Stroopman overigens. Die blijft kijken, kijkt en uh, ziet dan Lens komen. Lens die hem uh, binnentikt, overigens een keiharde tackle op de benen van Jermaine uh, Lens. Die gelukkig nog overeind kan komen. Kon in de goudigheid niet zien die, die enorme tackle uitvoerde. Ik denk dat het mooi onder is geweest. Maar goed, Lens loopt weer. Gelukkig voor hem. Hij heeft gescoord. Het staat 1-1. Het publiek is ook weer wakker geworden. Want het boerenboeren -boeren klinkt door het stadion van PSV. Als Ajax probeert in de aanval te gaan. Maar Schöne niet bereikt wordt. We zitten in de laatste anderhalve minuut van de eerste helft. De Cardoverein heeft balbezit en Ajax op eigen helft. Moet die klap weer verwerken met het balbezit nu. Al de wereld, al de wereld. Mooi Sander. Sander terug naar Aldewereld en uh, Palsen gebaart dan dat uh, er weer uitgestapt moet worden. En dat er achterin doorgeschoven moet worden door de backs. Met name Blind, maar die is nog in aanvallende zin nog weinig in het spel betrokken. Sander, kan u de bal geven aan Blind? Nee, doet dat niet. Speelt de wel even terug naar Silles en Zo lijkt die eerste helft nu eindelijk uh, ervoor te zorgen, het uh, laatste gedeelte, dat de wedstrijd verder in de tweede helft kan gaan ontvlammen. 1-1 stand, Balbezit Palsen. Palsen, Aldewereld opgejaagd door Mertens tussen twee man in, Siem de Jong. Ajax combineert tussen nu en dan prima met Schöne en nu met van Rijn. van Rijn. over de middenlijn, even naar de middencirkel naar Eriksen, de man van... De fout eerder, een minuutje eerder, waardoor PSV de gelijkmaker kon scoren, is het Paulsen die de bal heeft. En rustig de opbouw doet. Hij kan zomaar over het afstandveld naar voren lopen. Wordt door niemand ook maar iets in de weg gelegd, maar zijn paas is niet goed in de diepte. Want die wordt zo opgepikt door Boy Waterman. We gaan de laatste minuut in. We zitten al in de laatste minuut. We zullen nog wel wat extra tijd krijgen vanwege wat blessures. Als Marcelo de bal aan de voet heeft en een inleven bij Strootman. Goed balletje van Strootman naar Willems. Doodman speelt goed, nu uh, startte wat minder, maar is nu belangrijk in de ploeg van PSV. Ajax probeert uit te verdedigen, Mertens neemt over, zoekt de punt van de 16 meter op. Met uh, nu een schot denk ik van Mertens, maar dat is een heel slecht schot, trapt bijna half in de grond. Bij golven zou je zeggen, je slaat er een plag uit en uh, hij uh, heeft in ieder geval uh, de massa dat hij zichzelf niet blesseert bij die bal. Want hij probeerde te veel kracht te zetten van een meter of 18 we zitten in de blessuretijd van deze wedstrijd. Blessuretijd die er eigenlijk amper is. Dus er zal misschien maximaal een minuutje bij komen op het moment dat Sinnesen de doeltrap kan gaan nemen. Overigens de overtreding die gemaakt werd op Lens bij de doelpunt was al de wereld. Die echt een enorme beuk gaf aan Jermaine Lens. Maar goed, tien doelpunten, tien assists voor Jermaine Lens, speler van Oranje, terwijl Van Bommel even in de slag gaat met Eriksen. Gaat de bal over de zijlijn, mag PSV gooien. Hebben we een extra tijd van één minuut. Daar is een half minuut van verstreken. Hutchinson gooit de bal naar Rens. Lens terug naar Hutchinson. bal naar voren richting Wijnaldum. Ja, en mooi, Zander gebruikt zijn lichaam goed. Speelt de bal terug richting Schillersen. Het zal nu, neem ik aan, rust zijn in deze wedstrijd. Waarbij in ieder geval het spel nog even doorgaat via de wereld uh, ziet eigenlijk niemand voorin die zich uh, aanbiedt. Want ook bij Ajax staat nu alles en iedereen in de dekking. Alleen Palsen probeert er tussendoor te lopen. Zoekt uh, steeds eigenlijk positie tussen Toivon en Wijnaldum. Die veel loopwerk in de breedte moeten verrichten. Omdat Ajax dat nu ook uh, aan het doen is. bal breed aan het spelen op eigen helft van Rijn. Ik denk dat men uh, zoiets heeft van uh, neem die 1-1 mee naar de rust en laten we dan eens even goed praten over uh, het vervolg in de tweede helft. Kuipers heeft de, de fluit in de mond, overtreding van de Rijk, maar dat hoeft niet meer. Het is rust, het is 1-1, wedstrijd uh, gaat loskomen door de treffers in de 32e minuut van Siktersson en in de 42e minuut van Lens. Dat betekent dat het ruim kwart over vijf is. We blijven bij u met langs de lijn tot tien voor half zeven natuurlijk. Tot het einde van de wedstrijd tussen PSV en Ajax in Eindhoven. En we gaan nu naar Ster en het uitgestelde nieuws van vijf uur. En Ster en daarna zijn we weer bij u terug. Foto zoekt familie. De Goebeng Boulevard.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 Stap ook over op 4G van KPN voor slechts 35,84 per maand ex-BTW met gratis Nokia Lumia 29. Kijk voor beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com slash zakelijk. KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Mark Visser. Rusland heeft een team met medisch personeel en psychologen naar België gestuurd... voor extra hulp aan de slachtoffers van het busongeluk. Vanochtend raakte een bus met Russische jongeren bij Antwerpen van de weg... en stortte meters naar beneden. Vijf mensen kwamen om, onder wie de chauffeur. Het zijn twintig gewonden, van wie er vijf slecht aan toe zijn. Later vandaag worden de jongeren die ongedeerd bleven... teruggevlogen naar Rusland. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Volgens de VRT zijn er geen remsporen te zien. Mogelijk is de chauffeur in slaap gevallen of onwel geworden. Belgische minister van Binnenlandse Zaken is naar de plaats van het ongeluk afgereisd... om de slachtoffers haar medeleven te betuigen. De regio rond Fukushima in Japan is getroffen door een aardbeving. Volgens de eerste metingen had de beving een kracht van 5,2 op de schaal van Richter... melden Japanse media. Beving heeft geen schade aangericht bij de kerncentrale van Fukushima. De beving was op 50 kilometer diepte en er is ook geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Na de aardbeving van maart 2011 ligt een tsunami grote schade aan bij de kerncentrale en daarbij kwam veel radioactiviteit vrij. Bij aanslagen en vuurgevechten in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 20 doden gevallen. 16 van hen kwamen om nadat gewapende rebellen het gerechtsgebouw in de stad hadden bestormd. Zes aanvallers met bomgordels bliezen zichzelf op in het gebouw... maakte de minister van Binnenlandse Zaken later bekend... en daarna openden de drie overgebleven rebellen... het vuur op de toegesnelde veiligheidstroepen. Alle aanvallers zijn doodgeschoten... en de mensen die tijdens de aanval in het gebouw gegijzeld werden... hebben het gebouw verlaten. Bij een tweede aanslag met een bomauto vielen nog eens vier doden.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 Justitie in India vervolgt de man vermoord... maar zegt rekening te zullen houden met zijn verwardheid. In België is de laatste Begijn ter wereld overleden. Met de dood van de 92-jarige Marcella Patin... komt een einde aan een religieuze traditie die al sinds de middeleeuwen bestond. Begijnen waren vrouwen die gezamenlijk hun leven aan het geloof weiden... maar niet in een klooster zaten. In veel steden leefden ze samen in Begijnhoven... zoals in het bekende Begijnhof in het centrum van Amsterdam... Laatste Nederlandse begin stierf in 1990. De Amse Gold Race is gewonnen door de Tsjech Roman Kreuziger. Hij ontsnapte in de slotkilometers uit een kleine kopgroep waar ook de Nederlander Pieter Wening deel van uitmaakte. Op zo'n 20 seconden won de Spanjaard Valverde de sprint van de achtervolgers. De Australiër Simon Gerrans werd derde en Pieter Wening werd uiteindelijk zesde. In de Eredivisie heeft Feyenoord kostbare punten verspeeld bij RKC. In Waalwijk eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijk spel. AZ won in eigen huis met grote cijfers van FC Utrecht. Het werd 6-0. FC Utrecht speelde wel een groot deel van de wedstrijd met 9 man. Naar rode kaarten voor Kali en Wuitens. Heerenveen heeft de zorgen van Willem II verder vergroot. De Vriezen wonnen in eigen huis met 3-2 van de Tilburgers... die daardoor 5 punten achterstand blijven houden... op de voorlaatste op de ranglijst. En ik kon natuurlijk al de eerste helft net horen. De topper PSV Ajax het is daar nu rust. Gaan we verder met het weer. Het weer. Peter kuypers de eerste warme dag van het jaar is een feit. Vanaf 3 uur is het in de beeld warmer dan 20 graden. Wel kan het mooie weer vandaag wat langzaam op gang, maar momenteel breekt vanuit het zuiden de zon door... en vanavond is het bijna overal onbewolkt. Het wordt vanaf 10 tot 12 graden en de bewolking gaat vanuit het westen weer wat toenemen. In de ochtend gaat uit die bewolking lichte regen vallen, eerst in het westen, later in de ochtend in het oosten. Morgenmiddag kan die bewolking in het zuidoosten nog wat actiever worden... In het oosten van het land wordt het morgen 18 graden, in het westen een graad of 16. De wind waait uit zuidwestelijke richting met een kracht 4. Namorgen wordt het licht wisselvallig met af en toe zon. Woensdag mogelijk weer wat regen en de temperatuur komt overdag uit op een graad of 15. Ondernemen is topsport en het spel lijkt continu te veranderen.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 We zijn inmiddels vijf minuten voor half zes, om de tweede helft van de topper in Eindhoven tussen PSV en Ajax. Het staat daar 1-1, maar er was nog veel meer topsport vandaag. Wat te denken van de Amstel Gold Race. Ja, een Tsjechische winnaar dus daar in Limburg. Magie over. We zijn benieuwd naar de rest van de top 10. Ah, mooi podium in die Amsterdam Gold Race. Roman Kreuziger in het midden. Daarnaast Alejandro Valverde de nummer 2. Simon Gerrans, de nummer 3. Valverde die de sprint won van de achtervolgende groep. En dus net te laat kwam om Kreuziger te pakken te nemen. Peter Sagan niet eens in de top 10. Misschien moet hij er wel blij mee zijn. Want Leo van Vliet, de koersdirecteur, had een leuke grap in gedachten. Die had afgesproken met de rondemissen dat ze hem in de billen zouden knijpen als hij zou winnen. Maar dat gebeurde dus niet. Vierde Johnny Meersman. Vijfde Philippe Gilbert de wereldkampioen. Zesde Pieter. Wening, 7 Björn Leukemans, achtste de winnaar van vorig jaar Gasparotto, dan Caruso en dan Fabian Weekman. De strijdlust ging naar Johan van Summeren, initiatiefnemer voor een lange ontsnapping. Dat won hij ook al eens eerder in 2004. En Pieter Wening dus op die zesde plaats, de beste Nederlander. Steven Dalebout praat met hem. Pieter, kun je het verhaal vertellen van die laatste 50, 40 kilometer? Ja, dat zei ik net ook, dat is volgens mij op tv geweest. Dus uh, ja, gewoon... aan. Uh, uh, uh, ja, aangevallen en uh, ja, ik, ik had de hoop dat er gelijk wat mannen mee zouden springen, wat in instantie niet gebeurde. Maar later kwamen er wel een paar mannen naartoe en die, die reageerden niet gelijk. Dus ja, had, hadden die gelijk meegezeten daar, dan hadden we meer voorsprong kunnen krijgen. Maar ja, kijk, het was ook wel koersen zeg maar, uh, met het idee dat we de koers toch nog wel uh, open hielden. Zeg maar. Want stel je voor dat er gewoon in één keer tien hele rappe mannen in één keer oversteken ja En je wordt dan uh, net zesde en, uh, en uh, ja, je rijdt daardoor, uh, ja, je, wat ik net zei, het karretje van Gerrans in de poep, ja, daar, daar moet je toch wel rekening mee houden natuurlijk. Dus, uh, hè, dus uh, ja, het was, wel, het was nog wel opletten die laatste ronde, zeg maar. Uh, ja, alleen Kreutziger die was, uh, was verrekkelijk sterk. Maar ja, die, die komen natuurlijk op het laatste stuk pas aanrijden. Uh, of, of hier zo, die uh, laatste keer Kouwberg voorlaatste keer Kouwberg. Ja, we hadden al uh, zeg maar een inspanning gedaan van 30 kilometer. Dus ja, dan, dat voel je dan toch. Hoe goed was de samenwerking in die kopgroep? Ja, ah, die was helemaal niet goed. Ja, tot uh, de eerste instantie dat die, uh, dat die mannen van Blanco erbij kwamen, was het goed, maar later helemaal niet meer. Dan sprint je nog uh, uh, om de tweede plek mee. Uh, Hoe verloopt dat? Ja, dat is altijd een beetje... Uh, ja, ik kwam nog van achteruit op snelheid, zeg maar. En uh, ja, ik weet niet precies wat ik word. Vijfde, zesde of zevende, zoiets, denk ik. Dus uh, ja, ja de, de winnaar was weg dus, ja. De eredibusie. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met RKC Waalwijk, Feyenoord, Rust 0-1, eindstand 1-1-0, 1, -1, -1 pellen was dus de van Duits, 1-1, eindstand. Feyenoord kwam dus nog wel op voorsprong, maar zoals vaker dit seizoen verzuimde de ploeg om de wedstrijd te beslissen, trainer Ronald Koeman. Als je kijkt dat we 18 wedstrijden gewonnen hebben, waarvan 15 met één verschil. Dat is al een probleem op zich. Want het is maar één verschil. er hoeft maar één moment te vallen en dat vind ik één probleem. Want ik vind dat er zoveel momenten in de eerste helft zijn geweest. om twee goals verschil te maken. En, en dan zie je toch iets in het elftal. En ik. en ja, dat heb ik net ook gezegd. ik vind dat we dan veel te makkelijk zijn. En uh, het laten gebeuren. Het laten gebeuren en vooral de manier waarop Feyenoord dat doelpunt tegenkreeg. irriteerde Koeman. Je bent een betere ploeg. Je hebt meer balbezit. Uh, je hebt meer kansen. En je geeft uh, op deze wijze het doelpunt weg. Ik denk als je. Als je het beeld ziet en je ziet het moment, ja, moet je verder je mond houden. En de titel, die kan nog nu ook wel vergeten. vindt We zijn Koeman. afhankelijk en uh, dat, uh, dat is heel moeilijk. Want we hebben een veel minder doelgemiddelde. Dat is al een punt. Ja, en, en we hebben te veel moeite om, om dit soort wedstrijden uh, ja, af te maken. En, en waardoor je iedere wedstrijd uh, vol op bak moet tot aan de laatste minuut. En dat gaat heel veel kracht kosten. En, en dat merk je en dat zie je. AZ tegen FC Utrecht eindigde vanmiddag in 6-0 bij de het 4-0. Het was een vreemde wedstrijd met al twee vroege rode kaarten... voor Kali en Woutens van Utrecht, beide na 2 man geel. 1-0 Altidore uit een penalty, 2-0 Altidore ook uit een penalty... 3-0 de Amerikanen Altidoor. en een zuivere hat -trick dus na 12 minuten. 4-0 Van de goor, een eigen doel, een curieus eigen doelpunt. Gaat dat zien, 5-0 Hendriksen, 6-0 Johansson. Heerenveen Willem 2, eindstand 3-2. Bij de Russen was het 0-1 via Ippel. 1-1 Elkanassi... Dan is er altijd weer Finn Bokason 2-1 Joachim 2-2 en Finn Bokason uit een strafschop match Winner 3-2. Dan de wedstrijden van gisteren en ook van vrijdag. Rode FC, Vitesse werd 3-3 na een curieuze slotfase daar in Kerkrade. Aan door Den Haag tegen Twente, 1-3 met twee keer in voor Twente. Naknek 2-0, Herakles tegen Groningen 0-2. En vrijdag werd al gespeeld VVV tegen Pexwolle. 0-2 door twee goals van Benson. En dat betekent dat de Ajax op dit moment met de 1 1 ruststand in Eindhoven... nog altijd aan de leiding gaat, heeft 63 punten. Vitesse heeft er 61, PSV 60 en Feyenoord heeft er ook 60. PSV, Ajax hebben... Die punten dus nog niet meegerekend. Onderin AZ heeft nu lucht. En Peek Zwolle ook, die hebben beide gewonnen. Hebben 33 punten. Dus dan 13e en 14e. RKC houdt de kloof op 4 punten. Want zij hebben er 31. En Roda door dat punt tegen Vitesse gisteren hebben er 27. VVV 22e kunnen zich gaan voorbereiden op de na-competitie. Tenzij er nog een wonder in Tilburg gebeurt. Maar zij hebben 17 punten uit 30 wedstrijden. En ik meld u nog dat de halve finale FA Cup tussen Chelsea en Manchester... na een klein half uurtje dus op 0-0 staat. Staat. Gaan wij weer terug naar Eindhoven? PSV tegen AX. Het staat daar 1-1 halverwege de goals van Sigtorsson en Lens. Het kan dus nog alle kanten op. We gaan weer terug naar onze commentatoren: Jack van Gelder en Andy Houtkamp. Nog maar even de stand voor overnemen. Ajax 63 punten, PSV 60 punten, Vitesse heeft 61 punten, maar een wedstrijd meer gespeeld. Feyenoord 60 punten. Spannend dus, 1-1 de stand in de wedstrijd. Tweede helft begonnen, twee ongewijzigde ploegen. Het zonnetje staat nog steeds halverwege het veld, maar zal langzaam uh, ondergaan. En kijken welke van de twee ploegen ondergaat. Vooralsnog is het een gelijkspel. Is het 1-1. Heeft Van Bommel de bal op het hoofd genomen. Richting Toijfonen. Toijfonen kan de bal uh, meegeven aan Wijnaldum, Maar Wijnaldum krijgt hem niet onder controle. En wordt van de bal gelopen door Deli Blind. Balbezit voor Sillessen. Die moet opschieten. Ja, dat doet hij niet. Maar uh, hij heeft uh, gelukt dat hij de bal... ...half tegen Lens aanschiet en hem dan op kan pakken en mee kan geven aan Mooijsander. De bal zal er in karameleren, dan uh, wordt Lens uh, de man van de tweede goal. Maar dat is nog niet zo, want Ajax heeft bal bezit met de stand van 1-1. En uh, het bal via Eriksen, Siktersson. Uh, Siktersson raakt hem kwijt. Siktersson ook nog niet gezien in de wedstrijd. Moet in de achtervolging, dat geldt ook voor Eriksen. Eriksen die aan de basis stond van de treffer van Ajax, maar ook aan de, treffer, uh, de basis van de treffer van PSV. Verre trap van Waterman. Uh, het lijkt alsof Toyvonen wat dieper gaat spelen in de tweede helft. Meer in de spits gaat opduiken. De Rijk neemt de bal hoog van de middenlijn, Wordt een beetje opgejaagd. Uh, wordt een beetje nerveus van uh, het balbezit. En dan van Bommel die goed open naar de rechterkant van het veld. Hutchinson die de bal niet goed aanneemt. ...wel uh, in ieder geval de bal binnen kan houden met uh, Daley Blind bij zich. Uh, PSV met uh, Mertens. Mertens, Mertens. Uh, dan moet AX oppassen. Bal komt voor. Wordt weggewerkt en uiteindelijk wordt het de eerste corner voor PSV. Dat dus fris uit de kleedkamer komt. Teruggesteund. door de treffer in de 42e minuut van Lens naar de fout van Eriksen. De corner wordt genomen door Mertens. Eigenlijk een beetje hetzelfde beeld van uh, het begin van de wedstrijd. PSV dat... Uh... Uh, eigenlijk furieus probeert uh, te forceren. En nu dus een hoekschop heeft via Dries Mertens. Rechterkant, rechterbeen. Bal dus uh, waarschijnlijk van het doel af. De koppers mee naar voren. Marcelo, daar gaat de bal ook naar toe. En de bal wordt gekomen door de Rijk. In de handen van Sillessen. Die uh, goed opgesteld stond. En meteen wordt het vervolg zorgt richting Siktersson. En uh, dan staat Willems eigenlijk om zich heen te kijken. Is de bal en, uh, drie keer kwijt uh, geweest? Ja, ongelofelijk. Uh, maar heeft uh, PSV mazzel dat de bal in één stuit in de handen komt... Van Boy Waterman Balbezit voor PSV via Strootman. Strootman aan de linkerkant. Willems met Schöne voor zich. Willems neemt die bal weer onder de voet door en probeert dan een vrije trap mee te krijgen. Maar ik word een beetje moe van dat balletje onder de voet en dan de actie maken. Dat weten we nu wel. En ik denk dat zijn medespelers zich daar ook een beetje aan beginnen te ergeren. Erik Pieters overigens op de reservebank zou eventueel kunnen invallen. Is toch potentieel de beste back lijkt mij. Terwijl er nu een inworp is en een overtreding van Sikthorsen tegen Marcelo, waardoor Kuipers hem afluidt. Toch nog heel even gekeken in de rust naar die vermeende strafschop. De actie met Fischer en Van Bommel. Ja, het is toch wel moeilijk te zien. Want Kuipers staat er heel dichtbij. En het handje, de handjes van Van Bommel op de rug van Fischer zijn duidelijk zichtbaar. Maar je ziet ook dat Fischer al een beetje onderuit valt. En uh, ja, door die handen helemaal valt. In ieder geval uh, voelt dat, die, dat er contact is. Zal vanavond uh, in ieder geval nog vaak besproken worden. Zeker ook in studio voetbal. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld. Bij uh, al de wereld, al de wereld uh, slechte bal richting uh, van, Roon, maar, uh, van Rijn. Maar die bal komt uiteindelijk goed. En dan een overtreding van Strootman tegen Sien de Jong. Strootman zegt sorry. Sien de Jong zegt ik heb toch eigenlijk meer last dan dat jij doet vermoeden. En zo krijgt Ajax een vrije trap te hoogte van de middenlijn. Ja hij, wordt, uh, hij krijgt uh, de knieën zeg maar tegen elkaar. En uh, met name de, pijnlijke man, ja, de man in... in... Een naar voren gaande beweging heeft daar uh, vaker meer last van dan de man die stilstond. In dit geval was uh, het stroopman die stilstond. stond. Balbezit voor Ajax via de jong die verder geen problemen heeft. En weer opgevangen wordt de stroopman. Maar een goede paas geeft op Eriksen. Eriksen kan de bal doorgeven aan Siktersson. Siktersson randstraf op het gebied. Schiet, maar schiet niet goed. Schiet wel langs het doel, naast het doel van Waterman. En zo uh, zijn de eerste schermutselingen ook richting het uh, PSV-doel geweest. Dan gaat Waterman de bal weer in het spel brengen na alweer vier minuten in de tweede helft. En nu kan je de conclusie trekken, na die 49 minuten, dat het geen hoogstaande wedstrijd is. Zeker niet, daarvoor zijn de O's en A's eigenlijk nog niet aanwezig geweest. Zijn er ook te veel fouten gemaakt, maar is het nog steeds spannend met gevecht op het middenveld. Nu door Ajax met Signe Jong en Schöne neemt over naar de interceptie. Hier kwam Eriksen moet goed open naar de linkerkant. Had het eigenlijk richting Deli Blind moeten doen, speelt het wel even terug. richting. Mooisander, mooi Delie Blind. En dan weer Eriksen, een beetje opgejaagd. En speelt de bal richting Alderweer. Alderweer kan over de middenast van het veld oprukken. Want daar steeds de ruimte ligt. Speelt de bal aan de linkerkant van het veld. Kan Deliblind Blind die bal binnenhouden, Terwijl Hutchinson twijfelt. Komt die bal voor? Komt die goed voor? En is het uh, net niet Sittersen. En is het een uitstekende redding van Marcelo? Vaak verguist. Maar hij voorkomt de 2-1 van Ajax. Onbegrijpelijk dat die bal weer zo makkelijk tussen twee man invalt bij PSV in de verdediging. Waar Sietterson dan opduikt. De bal ging over de Rijk heen. En het was inderdaad maar goed dat Marcelo stond op te letten. Want anders had de 2-1 voor Ajax erin gelegen. En nu gaat Ajax weer in de aanval. Geen overtreding gezien, maar slecht uitverdeeld door de Rijk kan Ajax weer overnemen. En dan moet Hutchinson handelend optreden. Doet dat richting Toivonen. Geen overtreding. Jawel, overtreding, zegt Scheidtante Kuipers. Die de bal dus aan PSV geeft waar... Van Bommel snel de vrije trap neemt en doet dat goed naar Mertens. Mertens naar Toyvonen. met blind Gaat er langs, moet de bal naar buiten geven. Eh, doet dat niet en wordt dan door Blind van de bal gelopen. En via Moijsander wordt dit probleem opgelost. Wel ten koste van een inworp. Illustratief voor het niveau van de wedstrijd dat Toyvonen de bal verspeelt Maar er ook niemand van PSV zegt mannetje in je rug. Bal bezit nu voor Van Bommel. Van Bommel, Hutchinson allemaal ter hoogte van de middenlijn. De Rijk, een beetje opgejaagd door ziektes. Ik zei het al niet gezien. Ik zou Babel laten warmlopen, want uh, Siktersson heeft uh, tot nu toe nog weinig diepte in het spel kunnen brengen. Er loopt zich overigens bij beide ploegen nog steeds niemand warm. Omdat, uh... ...bij de coaches in deze formaties geloven. Beide ploegen ook uh, in retret geweest gisteravond allemaal in een hotel geslapen... ...niet bij elkaar, afzonderlijk van elkaar. Voor PSV is dat uh, vrij opmerkelijk, want de uh, advocaat doet het niet vaak. Balbezit nu voor, Siktersson, Siktersson ter van de middellijn. Speelt de bal even terug richting Aldewereld. Aldewereld opgejaagd door Strootman. Dat zorgt ervoor dat de bal even naar de rechterkant moet. Dat uh, Van Rijn uh, wordt opgejaagd en dat Aldewereld nu wordt vrijgespeeld... ...en dat er niet wordt doorgespoord. Al de wereld, uh, dit is het tempo ongeveer. Dan gaat de bal richting Eriksen. De enige snelheid komt er nu aan de linkkant van het veld. Blind terwijl Eriksen uh, goed loopt en er een enorme fout wordt gemaakt door Mertens. Die zomaar uh, Eriksen uit de rug laat weglopen. Komt hier dan de 2-1 en hier ja. komt de 2-1 en het is Eriksen. Enorme blunder uh, gemaakt uh, door uh, Dries Mertens. Die uh, totaal vergeet dat er een man in zijn rug staat. En Ajax komt uh, wederom op voorsprong. Weer door Eriksen. Dat is de man die het meest besproken gaat worden. Aan de basis van de twee treffers. Eerst van Ajax, toen van PSV. En nu zelf goed afrondend. Ajax weer op voorsprong. 2-1 in de 51ste, 52ste minuut. Ja, leuk. 32ste minuut, 0-1. 42ste minuut, 1-1. 52ste minuut, 1-2. Dus ik ben benieuwd wat er over tien minuten gaat gebeuren. Uh, Verras me, ik gooi mijn haar los. <laughs> Dat wil ik meemaken. Uh, ja, dit is een tegenvaller voor PSV. Want wat was het kinderlijk eenvoudig. Zoals uh, Eriksen goed door Dele Blind overigens werd uh, weggestuurd. Maar uh, Eriksen kon zomaar doorlopen en kan dan zo de bal ook in de korte hoek. Bij Waterman binnenschieten. En zo moet PSV weer achter de feiten aan. Nou, doet, hoe snel uh, doet het dat? Dat ze weer uh, de feiten een beetje mee hebben. Nu niet, want uh, het is Sillessen die de bal heel hard ver weg trapt. De bal wordt wel teruggebracht, maar er staan twee PSV's buitenspel. En overigens heeft Ajax balbezit. Ajax uh, is er meer bij gebaat om het spel in de kleine ruimtes te laten ontstaan. Hoewel er nu een overtredingje is uh, van Sien de Jong uh, op Strootman. Maar Ajax uh, gedijt beter in de korte combinaties. PSV zoekt het wat meer in de strijd naar voren met wat langere ballen. Met uh, wat meer opportunisme en ook wat meer kracht. Nu zit Schöner er goed bij. De bal van Mertens is te kort richting Willems. En zo heeft Ajax dus die voorsprong uh, na zeven minuten in de tweede helft. Dan zal PSV voor de tweede keer... ...aan moeten zetten of moeten wachten op een fout van een van de ajax om op een gelijke stand te komen. Nu duurt het even voordat de inworp komt. Strootman is inmiddels weer in het veld en Willems gaat die inworp nemen. Als hij hem daarvan uh, vandaan in de handen gooit van Sillissen, dan komt hij in de kennisboek. Dus hij doet het uh, kort richting Lens. Lens raakt de bal kwijt. Ajax neemt over, doet dat niet zorgvuldig. En dan Marcelo die uh, de bal ook maar uh, in paniek enigszins terugtrapt naar de Rijk. En uh, zo is de bal dan uh, bij uh, de doelman, bij uh, Waterman zit nu aan de rechterkant van het veld. Hutchinson heeft wat vrijheid. Ja, goede opening van Waterman. Uh, die zag dat goed. Hutchinson trekt naar binnen. Die loopt er vrij. Uh, volgens mij uh, niet veel. En dan speelt hij de bal ook nog naar een hele verkeerde kleur voor PSV. Naar Schöne, Schöne naar Sictorson. Sinktersson wordt opgevangen door Willems. Willems Strootman naar Van Bommel via Marcello. En nu eens kijken wat uh, PSV kan. Kan het uh, een beetje karakter tonen? Goede bal van uh, Van Bommel naar Wijnaldem. Wijnaldem naar Hutchinson. Hutchinson naar Troivonen. Probeer meteen door te spelen naar Wijnaldem. Maar dat lukt net niet. omdat Moisander ertussen er tussen zit. En dan heeft Ajax overgenomen. Deli Blind die de bal naar voren uh, tikt. En is het uh, Marcelo die er weer goed tussen zit. PSV heel even, maar niet lang in balbezit. Paulsen, je zei het al eerder. En die volledig terecht is buitengewoon belangrijk. Hij is uh, het bindmiddel dat Ajax met verdediging en aanval ...in controle houdt, die ook de gaatjes dicht. Die nu ook staat te corrigeren, doordekt op Toyfoon op het moment dat de bal bezit is voor Strootman. Strootman, bal richting Lens. Lens neemt die bal aan en het is het Palsen die er weer bij zit. Maar Lens neemt de bal goed met zich mee. Gaat het 16 meter gebied in, bal via de voeten van al de wereld over de achterlijn. Corner voor PSV. Wat dat betreft staan de Eindhovenaren voor met de tweede corner in de tweede helft. Bij Ajax loopt Babel zich warm bij PSV onder meer. Maar Tafs, balbezit nu voor de man die hem weer gaat nemen. Mertens, die aan de basis stond van de fout. Waardoor de 2-1 kwam voor Ajax. Hier komt de corner. Met Mertens gooit de bal voor het doel. Eén vuist, een halve vuist zelfs. Facilis is genoeg, want Fischer kan er vandoor doorgaan. Geeft de bal meteen mee aan Blind. Nu is het 2 uh, tegen 2. maar Blind houdt een beetje in. Kijkt om zich heen en ziet dan wel dat uh, Schöne uh, vrij loopt. En die liep ook goed vrij, maar de bal wordt achter Schöne gegeven. Waardoor Schöne uh, een uh, buiteling maakt om uh, in een uh, ja, noodgreep die bal toch nog onder controle te krijgen. Maar de bal ging over de zijlijn en dus mag PSV gooien. heeft dat gedaan naar Marcelo, Marcelo via Toyvonen naar de Rijk. De Rijk drijft op. Ajax laat zich wat terugvallen ter hoogte van de middellijn. Stoort daar. En doet dat nu aan de linkerkant. Met uh, Fischer. Uh, bal bezit voor De Rijk. Daar komt uh, Toijfone. Die loopt weer tegen Palsen aan. Palsen pakt de bal van de voeten van Toyvonen. Dan met Sietersson. Uh, en Schöne, die die bal nu ook weer verspeelt. Uh, komt PSV weer een bal bezit. Met Mertens aan de linkerkant van het veld. Goede actie. Strootman met het hakje. Daar gaat Mertens voor de twee. Nee, uiteindelijk niet. Want die bal wordt. Uh, Goed nog uh, geblokkeerd door uh, Moisander is het balbezit, uh, nee door al de wereld, is het balbezit voor Schöne. Schöne raakt hem kwijt. Schöne is ook niet goed in de wedstrijd. Raakt heel veel ballen kwijt. En uh, gebaart nu ook naar de kant van uh, het loopt niet echt. En dat uh, zal Frank de Boer ook ongetwijfeld zien. Slechte bal van, uh, van Bommel. Daar staat Fischer bij. Maar de bal gaat over de zijlijn. halverwege de helft van Ajax aan de rechterkant van het veld. Heeft een uh, balbezit. 56 minuten gespeeld. En het uh, begint weer aan... Zoomen en begrijpt hier het publiek dat PSV steun nodig heeft bij die tweede achterstand. Daar zit Siem de Jong erbij. Ajax scout het weer door, wellicht. Aan de linkerkant van het veld met Fischer neemt niet goed aan. Van Bommel neemt over. Van Bommel terug op uh, zijn keeper op Waterman. Het is een belangrijke periode in deze wedstrijd. Uh, komt uh, PSV langzij, en uh, krijgen we nog een zinderende tweede helft. Of kan Ajax een beetje, ja, lekker wachtend op de counter zoals nu, helemaal definitief toeslaan als de bal richting Fischer gaat. Maar Waterman met het hoofd de bal wegkopt voordat Fischer gevaarlijk wordt en Van Bommel kan overnemen. Van Bommel nu over de middenlijn aan de rechterkant loopt Hutchinson. Nu wel goed aangespeeld door Van Bommel. Gaat de bal naar Wijnaldum. Wijnaldum met snelheid, de bal binnen door naar. Uh, Toivonen wilde ik zeggen, maar die gaat een heel klein duwtje, heel slim duwtje van Paulsen... waardoor Sillessen de bal kan uh, pakken en hem uh, meteen weer meegeeft aan Paulsen. Sillessen kipt goed in deze wedstrijd. heeft uh, tot nu toe alles wat hij deed met heel veel zelfvertrouwen gedaan. Bal uh, door Ajax slecht gespeeld. Marcelo pakt de bal ter hoogte van de middencirkel op Speelt hem man als Strootman, doet het op twee meter. Strootman moet een beetje teruglopen. Opgejaagd door Stien de Jong dan even naar de Rijk. Nu is er vrijheid voor Marcelo omdat Stien de Jong zijn man laat lopen. Zoals het uh, zo nu en dan bij beide partijen heel vreemd is. Dat spelers opeens zomaar iemand uit de rug laten lopen. Dat geldt nu ook voor Van Rijn. bal komt aan de linkerkant van het veld. Daar komt hij denk ik van lens Komt die bal voor? Nee, het is weer Sillessen. Die erbij is voor Toy Vone gevaarlijk kan worden. Maar heel veel balverlies. En terecht wat jij zegt. Dit is de fase waarin PSV iets moet doen. Dan wel Ajax meer zorgvuldigheid moeten betrachten bij het opbouwen van een aanval. En het afronden van een counter. Want daar in die fase zit de wedstrijd op dit moment. bal bezit Ajax via Eriksen. Een hele opvallende rol voor de kleine Deen Christian Eriksen. Aan de basis van de 1-0 voor Ajax. Aan de basis van de gelijkmaker. En zelf de 2-1 scorend voor Ajax. En, uh, geen overtreding. Uh, hij gaat wel erg makkelijk liggen nu. Uh, uh, Siem de Jong. Uh, over het been van de kleine. Ja, dan moet je toch uh, je Jij goed Het Jij bent rukken. iedereen klein vandaag, maar Mertens is ja, klein. Ja, is niet echt groot. Is klein. Uh, die, daar ging hij over het been, maar geen vrije trap. Balbezit dus voor PSV. PSV met Waterman. Waterman uh, speelt de bal naar De Rijk. Eens kijken waar de opening gevonden wordt. In de diepte, misschien bij Lens. Die wordt goed aangespeeld. Lens probeert in één keer uit te halen, en die bal die gaat richting best. Richting Waalre, want die ging heel hoog over het doel van Silles. Ja, maar hij moest het zo doen. Hij was alleen. Hij stond in de hoek. Gaat hij erin. Dan uh, komt hij uh, in uh, alle jaarverslagen te staan. Dan gaat hij de hele wereld over. Nu niet. Nu Paulsen die tussen drie man de bal even speelt naar al de wereld. Al de wereld aan de rechterkant van het veld. Dan zien we de jong ongelooflijk veel vrijheid genieten. Zo, ik zei het al eerder, twee ploegen zijn nu. En dan Schöne komt terug in buitenspelposities. Ik zei het al, niet in de wedstrijd. Babel ziet dat van uh, kleine afstand, uh, want die zal er denk ik direct toch wel een keer gaan inkomen. bezit Marcelo, Marcelo de Rijk, de Rijk aan de rechterkant Hutchinson. Hutchinson vraagt om de bal, krijgt de bal ook daar weer alle ruimte, omdat Fischer niet doordekt. En er dus de mogelijkheden zijn op een voorzet of op een combinatie met Lens. Lens gevaarlijk, komt die bal voor, wordt weggewerkt en door iedereen en alles gemist. En uiteindelijk wordt hij dan toch nog aangeraakt, uh, zegt uh, de scheidsrechter. Uh, al de wereld zou die bal hebben moeten, uh, aangeraakt moeten hebben. Kijken wat er gebeurt, uh, er wordt uiteraard geprotesteerd door de spelers van Ajax... Maar ik denk Mens. dat het eerder uh, een, uh, een teentje is van een PSV'er. Ja. Ja, het was zeker geen corner. Het is uh, Wijnaldum die de bal uh, het laatste aanraakte. Maar PSV krijgt een corner en dat is gevaarlijk. Met uh, natuurlijk met, dus vanaf de linkerkant met het rechterbeen. bal richting Sillissen, twee vuisten. Goed weggebokst, opgevangen uh, door Sigtorsson. Maar die raakt de bal kwijt aan Willems. Maar daarbij maakt Niks Willems een overtreding. En hand. maakt zich heel boos op Björn Kuipers. Moet van Björn Kuipers afblijven. Ondanks het feit dat er niet al te veel aan de hand was. Uh, volgens mij rechterbuurman Maar dat is mee. dan wat iedere scheidsrechter blijkbaar op welk niveau dan ook heeft. Kuipers twijfelt denk ik aan was het wel of geen corner. En dan pakt hij het zo weer over, weet ja. je wel. En geen uh, vele kaart geven aan Willems, nee. omdat hij kan voorstellen dat, uh, ja, dat de emoties er zijn. Want die zijn er bij PSV zeker, bij een 2-1 achterstand na precies een uur spelen. Sillessen, uh, ver uit zijn doel gekomen, neemt de vrije trap. Uh, Sietterson kan de bal weliswaar met het hoofd beroeren. Maar aangezien dat de bal blijft liggen, is het Sietterson die, die bal kan geven naar Schöne. Willems ligt en uh, Eriksen ligt ook, de bal wordt in elkaar uitgespeeld. En uh, dat zal Sjöner niet slecht uitkomen. Want tot nu toe heeft hij weinig ballen naar iemand gespeeld uh, van de eigen kleur. Hij heeft het gewoon moeilijk. Kan uh, nog weinig uh, uitrichten. Kan, uh, ja, dat zal zijn taak zijn Willems in ieder geval afstoppen in uh, zijn aanvallende acties. Maar we krijgen dus nu even de blessurebehandeling. En dat geeft ons even tijd voor reflectie. We hebben een uur gespeeld. Ajax is de betere ploeg. Ja, ja we hebben meer kansen. Als je daar alleen al naar kijkt. In de eerste helft met, met Fischer twee keer. Echt uh, grote kansen. En ik vind ook dat ze veel verzorgde voetballen. Het, het ziet er allemaal wat beter. Ook veel foutjes. Maar PSV heeft moeite om, uh, om aanvallen op te zetten. Ik heb van Ajax toch al een aantal keren echt uh, goede aanvallen gezien. En ik denk dat Ajax uh, inderdaad verdient met en voorstel. Uh, het, het grote verschil tussen beide ploegen is dat Ajax durft uh, op kleinere ruimtes te spelen. En dat bij PSV het veld heel ver uh, van de voorste naar de laatste man is. Dat het steeds een meter of veertig is wat ertussen ligt. Dan dan creëer je zelf de problemen omdat je moeilijk iemand kan bereiken. Omdat je niet zo dicht bij iemand staat. En Ajax kan tussen die linies aardig doorvoetballen. Maar ik verwacht toch nog direct een soort opstanding van PSV. Al is het alleen maar met kracht. Al is het misschien een dode spelsituatie. Maar zoals gezegd, Ajax kan met één goede counter de wedstrijd. En wellicht de competitie beslissen. Kees van der Linden, de verzorger van PSV. zelf. Geen slechte voetballer geweest, onder andere bij NEC. Die uh, heeft Willems weer opgelapt. Willems die uh, nog wat aan het hoofd voelt en uh, weer het veld in mag komen. Balbezit voor Ajax, omdat de bal keurig teruggegeven werd door PSV. Goed, we hebben 62 minuten gespeeld. Doelpunt in de 32e, minuut, 42e minuut, 52e minuut. En nu zitten we in de 62e minuut met balbezit voor Ajax via Alderweel. Alderweel geeft de bal aan de rechterkant waar Sime de Jong nu is beland. De Jong loopt ook tussen de linies door. Geeft de bal nu naar Scheunen. Scheunen opgejaagd door Strootman. Houdt die bal in bezit. Moet die bal even terugspelen naar Siem de Jong. Aan de rechterkant komt Van Rijn mee. Maar Sime de Jong prefereert de bal toch even terug te spelen naar Eriksen. Eriksen weer terug naar Alderweel. Opgejaagd door Lens. Nu moet Ajax iets gaan doen, anders raakt het de bal kwijt omdat het iets te veel pielt. Bommel van Bommel zit ertussen, bal over de zijlijn en inworp Ajax. Uh, ja, Ajax. Ja, Ajax. Ja, Ajax. Via Van Rijn, die uh, blij zal zijn dat het Rijksmuseum weer open is, ziet dat uh, Eriksen vrij staat. En de bal ook gooit naar Eriksen, maar Eriksen wordt van de bal afgelopen door Marcello en door Willems. En dan kan PSV in de avond gaan, maar het duurt nogal lang bij Van Bommel, die in een uh, Uchimata wordt genomen. Buiten door Eriksen. Ja, ja, en dat uh, met uh, Pierre Zende uh, zou dat een uh, heel leuk effect hebben gegeven. Maar nu heeft Stroopman de bal. Speelt de bal naar buiten. Naar Lens. Lens op de punt van het strafschopgebied. Met Verein tegenover zich. Trekt naar binnen. Ik wil uithalen. Maar wordt Schöne. door Schöne van de bal afgelopen. En dan kan Ajax er snel uit gaan. Ja, maar er is niemand. Dus moet Eriksen zelf nu die bal in bezit houden. Gaat om 1-2 man heen. Overtreding voor Marce van Marcelo. En dat is zo dom. Want zowel Marcelo is er in de beurt als de Rijk. En Eriksen drijft al naar de zijlijn. Dus laat hem gewoon. Hij kan er niets uitrichten. Er was niemand van Ajax voor. Die kon hij überhaupt niet zien. Omdat hij met zijn rug. ...naar het veld stond. Maar Ajax neemt de vrije trap... ...via Schöne en van Rijn. En uh, dan de bal richting Sien-de-Jong. Sien-de-Jong, van Rijn. Aan de linkerkant uh, ligt wat ruimte... ...maar bij de keeper ook. En Sillesse zal hem nu... mee gaan geven. En doet dat uh, aan... Uh, Sander. Ajax uh, in balbezit. Twee voorsprong uh, op driekwart van de wedstrijd. Bijna 64 minuten gespeeld is. Dat is nog over een minuutje of drie. Eriksen richting Blind. Blind... Kijk, uh, ziet uh, Eriksen. Eriksen moet oppassen daar. Speelt de bal weer even terug naar Blind. Blind terug naar Sillessen. Ajax heeft zoiets van, ja jongens, kom hem zelf maar zoeken. Maar wij gaan hem niet meer brengen. Sillessen nu met een uh, verre trap, denk ik. Nee, geeft de bal ook naar alle wereld. Vind ik allemaal een beetje link. Paulsen opgejaagd door Toyvonen. Ajax blijft in balbezit. goede aankoop geweest. Paulsen speelt de bal naar De Jong. De Jong nu over de middenlijn naar Sigtorsson. Naar buiten, naar Schöne. moeten meteen doorgeven. Doet het ook naar de jong uitstekende aanval weer van Ajax. Met Sitterson nu aan de rechterkant. Bal voor het doel. En daar uh, is het uh, Fischer die de bal nog teruggeeft uh, richting een buitstel, Sitterson. Lekker ja, Maar er wordt niet gevlagd. Dus we gaan door. En Sitterson, die uh, doet dat goed. En komt de bal bij Schöne. Schöne kan de bal niet voor het doel krijgen. En komt uh, uiteindelijk terecht in de handen van Waterman. Maar wat ik al zei, het ziet er allemaal wat beter uit bij Ajax. Wat verzorgd door de aanvallen. Eens kijken wat Peter PSV nu kan gaan doen met stroopman. Ja, Ajax vergeet het alleen af te maken. En daardoor blijft PSV in de wedstrijd. Uh, conclusie in de 65e minuut van de wedstrijd. Met het balbezit nu van Mertens. Mertens 10 meter over de middellijn. Met uh, Van Rijn bij zich. Mertens drijft uh, de bal ver terug. Speelt hem helemaal dan uh, naar de rechtsachterpositie. Waar uh, Waterman naartoe moet. Omdat rechtsachter al lang 10 meter over de middellijn staat. En Van Bommel schokkend... Uh, Balbezit heeft met een goede opening. richting Nee, niet richting Toivonen, want er staat Paulsen weer. Dan is de Rijk die een beetje doorschuift vanuit de laatste lijn. Dan gaat achterin wat meer 1 op 1 spelen bij PSV. Men moet risico's nemen. Mert is nu aan de linkerkant van het veld. Met uh, zijn rechter de voorzet. Dit Richting Toyvonen, maar daar komt Sillissen weer. Die groeit in de wedstrijd. Die wordt steeds beter Hij en er beter. Hij wordt ook ingespeeld hè, met ja, dit soort ballen. Heerlijk uh, om uh, zo te kunnen voetballen als keeper. Toch niet al te vaak uh, op doel. En nu moet PC uitkijken. Want is het 4 tegen 3. Goeie bal van de Jong op uh, Fischer. Fischer met alleen nog Hutchinson tegenover. zich schiet in het zijn net. Zo, dit was een Kans kisten. op kans. hoor, krijgt Ajax nu? Oh, dit uh, had uh, een beter lot verdiend ja, voor Ajax. De Hutchinson stond ook helemaal ja. verkeerd. Viel al bijna om. Ja, Hij gaat er uh, helemaal verkeerd, hè? buitenkant links. Groot probleem hoor, die achterhoede bij PSV. Ik denk dat dat toch ook wel een groot Wissel. verschil is. Bij Matas erin en de topscore uh, bij Naldo gaat er dus af. Matas erin. En de man die 13, 14 doelpunten al maakte dit seizoen, Jorginho Wijnaldum, is naar de kant. Betekent wel dat er nu een echte centrumspits komt bij PSV. Veel meer dus dan net krijg je ook de leuke duels tussen Lens en Blind. Is de, dit de eerste daarvan? Blind maakt wel of geen overtreding. Dat is niet bepalend omdat Lens de bal houdt. Of je de bal op de middenas krijgt. Mertens in een 1-1 duel nu met Van Rijn. Mertens gaat misschien voor het schot. Die loert ervoor, maar die glijdt dan weg. Klaps gaat, ze blijven een probleem. En dan is het balbezit voor... PSV na een overtreding. Die Kuipers constateert, gemaakt op Matas. En een vrije trap op een, ja, een kansrijke positie voor PSV. Op een meter of twintig van het doel. Een meter of vijf, zes aan de linkerkant. En ja, dit is. Is het wel. Is het geen overtreding? Ja, hij tikt hem tegen zijn linkerbeen. Nou, maar nauwelijks. No. Uh, Dries Bertens. Denk ik dat maar beter. Dat gecontroleerd, van Vara, laat het duidelijk zijn. Ja, dat gebeurt er wel vaker dit ja, seizoen. Maar goed, uh, vrije trap staat daar. Een metertje of uh, 3,24 van het doel van uh, Jesper Sillissen. En uh, Dries Mertens is iemand die dit wel kan. 22,6 meter zie ik staan. 23 meter dus van het doel van Sillissen, de vrije trap. Van Bommel staat erbij om uh, nog even wat aanmoedigingen te geven denk ik aan Mertens. Want hij zal niet zelf gaan nemen. Dries Mertens heeft de stappen uitgeteld. Dit zijn de momenten hè, voor PSV. Daar komt zijn aanloop. Daar komt het schot en de bal wordt via de muur overdagvleien gewerkt. En dus slechts een hoekschop voor PSV. Maar dat zijn ze. Hè. Dit soort momenten moet lijkt het uh, alsof PSV het daarvan moet hebben. vuilspel is veel minder verzorgd dan dat van Ajax. Ajax dus op die twee in voorsprong. Bijna 68 minuten gespeeld. Corner de vijfde in de wedstrijd, de derde in de tweede helft. Mertens neemt hem. Bal komt kort voor, wordt weggewerkt uh, met het hoofd. En dan een overtreding van Siktersson en weer een vrije trap op een vervelende plek uh, voor Ajax. Een goede plek voor PSV. Een meter of 25, 26 van het doel. Weer staat Mertens erbij. De bal ligt nu ongeveer, ja, wat zal het zijn, een meter of 15 van de middenas van het veld. En weer dus een mogelijkheid. Weer de luchtmacht van de P.S.V. Dus de Rijk, dus Mataps nu ook. Toyvonne staat daarbij. En Marcelo zal er ongetwijfeld ook bij gaan komen. De bal die nu genomen gaat worden door Mertens is een listige. 68ste minuut hebben we gehad. 69ste minuut gaat in. Mertens met de vrije trap. En een uh, buitenspelval die niet open gaat. Mertens, binnenkant, paal, doelpunt! Doelpunt van Germain Lens. Wat een verrassende vrije trap van Dries Mertens op de paal. Sillessen is daarbij geklopt. De terugspringende bal voor de voet van Germain Lens En het is weer gelijk, 2-2. Na 69 minuten spelen, nog dik 20 minuten te gaan. Mooie vrije trap, kan niet anders zeggen van Dries Mertens. Goed opgelet door Jermaine Lens en hij scoort... De gelijkmaker. Het is 2-2 bij PSV Ajax. En Fischer gaat eruit bij Ajax. Voor hem komt Babel binnen de lijnen. En uh, ook Ajax neemt dus de maatregelen. Ajax kan het zichzelf verwijten dat het geen afstand heeft genomen van PSV. In de fase na de 2-1 waarin de mogelijkheden er geweest zijn. En nu gaat uh, wellicht de wedstrijd weer helemaal kantelen. En heeft PSV het zelfvertrouwen naar die prachtige treffer van Lens. Want die rebound was niet makkelijk hoor. Dus hij uitstekend in. Balbezit zit nu uh, voor Moisander. Uh, en wat gaat jagen. PSV beseft. Dat het in het restant van de wedstrijd, die 22 minuten Ajax, naar een nederlaag moet toespelen. Wil het uh, kans houden op het kampioenschap? Sterker nog, kansrijk zijn om de titel te pakken terwijl er nu een overtreding is. En uh, Babel, uh, door iedereen, voor iedereen zichtbaar, behalve voor het publiek hier klaarblijkelijk, werd weggetrokken. Is uh, het balbezit er uh, voor uh, Deli Blind. Dedy Blind naar mooi, Sander. En we krijgen nog een hele hele leuke laatste 20 minuten. Ja, heerlijk. Genieten van deze wedstrijd. Niet omdat hij zo goed is. En zeker niet omdat het allemaal zo klonkerend uh, en, en, en leuk is. Maar omdat het zo spannend is. Ryan Babel heeft de bal aan de linkerkant. Trekt naar binnen. Ryan Babel kijkt. Die loopt er vrij. Achter hem Paulsen. Paalse bal breed. Helemaal naar de rechterkant. Naar Van Rijn. Van Rijn. Overigens uh, knap hoor. Zoals PSV toch naar twee... Uh, ...op achterstand te zijn gekomen, terugkomt. Nu is het Schöne die de bal heeft. Schöne wordt uh, goed opgejaagd door Willems. En uh, gaat, komt er goed langs. Goed uh, voordeelregel. En dan ook. Oh, Hij geeft er weer niet. Hij geeft er weer niet. Oh, oh, oh. Hè? Ja, nu komen alle Ajaxiden richting Björn Kuipers. Van waarom is dit geen penalty? Want daar leek het toch wel ja. heel sterk op. Ik moet het nog in de herhaling zien. Nou, deze was veel meer dan de eerste. Willems wordt hier voorbij gelopen door Schöne... En dan ten naar binnen. Ja, 100 procent ja. Daar hoef je helemaal niet over te twijfelen. Ja. Dit is een 100 procentje. De eerste daar kan je nog over twijfelen. Dit is een 100 procent Corner van de rechterkant, Eriksen. Uh, en de uh, bal komt voor, wordt uh, weggewerkt en uh, gaat de bal uh, over de zijlijn. Nee, een volgende corner. Ja, zo. Het is soms wel een wedstrijd uh, uh, aan het worden zo. Maar ook redelijk dom van Willems hoor. Ja, maar weer. Net zoals in de eerste helft met uh, Eriksen. Of uh, ja, bij die, uh, die, goal van, uh, die eerste goal van, uh, Aj van Ajax. Goed, Eriksen met de hoekschop vanaf de rechterkant uh, wordt uh, aangeraakt. En nu is het een inborp. En wordt er nog eventjes, ik zie trouwens Boerichter daar warm lopen. Uh, en Hoessen zie ik daar ook uh, warm lopen bij Ajax. En de paai loopt er onder andere voor PSV. Ik ben benieuwd wat we nog allemaal te zien gaan krijgen in de laatste 19 minuten. Balbezit voor Ajax met Eriksen. Eriksen aan de linkerkant van het veld. Laat zich een beetje wegduwen door Strootman. Althans in de zin dat hij terug moest. Maar uiteindelijk gaat de wel via de voeten van Matafs over de zijlijn. Van Rijn gooit snel in. Doet dat richting Alderwereld. Alderwereld naar Mooisander. En meneer komt het moment dat PSV begrijpt dat het aan een gelijkspel niet genoeg heeft. En dat Ajax denkt een gelijkspel is hier mooi. Die fase gaan we natuurlijk straks ook nog krijgen. Balbezit in ieder geval nu met nog lang te spelen. Nog een minuut of 19 plus. De extra tijd die erbij gaat komen met balbezit voor Van Rijn. Van Rijn opgejaagd door Mertens. Mertens jaagt door, loopt heel hard. Gaat de bal uiteindelijk zo veel onder druk zetten van Rijn dat het balbezit is voor PSV met Willems. Willems speelt de bal naar Mertens. Die moet nu moe zijn. Raakt de bal dan ook kwijt. En Strootman neemt dan over. Strootman in duel met Paulsen. Paulsen speelt de bal in het lichaam van Mertens. Wel of geen buitenspel van Matas. Wel een buitenspel. Ja. Wordt gevlacht en gevloten. Net op het randje buitenspel. Maar ik denk dat het goed gezien is door de uh, assistent-scheidsrechter. Zoals ze tegenwoordig heten. Nou, Alhoewel. Nee hoor. Nee, het is geen buitenspel. Geen buitenspel. <laughs> Zo, daar komt hij. Nou ja, daar komt daar ook een keer goed weg. Maar goed, dat is toch wel even Pieters, wat anders voor Willems. Uh, even wat anders dan uh, wat er uh, gebeurt met penalties. Wel of niet. Buitenspel wel of niet. Ja, je houdt altijd dat soort uh, uh, momenten. Goed, Pieters. Leuk voor hem dat hij weer terugkomt in het elftal van PSV. Uh, hij is gekomen voor Jetro Willems. Uh, de bal bezit voor Moisander. Moysander opgejaagd door Mataf. Speelt de bal naar Siktersson. Die gaat het duel verliezen. Zoals hij alle hoge duels verliest van Marcelo. Dan uh, Van Rijn. Omdat uh, Mertens uh, blijft uh, staan. Een overtreding dan van Mertens tegen Van Rijn. Uh, scheidsrechter uh, heeft dat nog steeds niet geconstateerd. Ook de assistent scheidster dus niet. Waardoor dan... Uh, Waterman geattendeerd door zijn teamgenoten ziet dat er wat is gebeurd. Van Bommel staat de gebaren van we staan te ver uit elkaar te spelen. Hij staat te praten met Marcelo. Marcelo krijgt bijles, maar ik heb het idee dat hij uh, een extra bijschoning moet krijgen. Balbezit in ieder geval straks uh, voor uh, Ajax. En die uh, geeft de bal terug aan PSV. Naar hoor. op de enkel uh, van, uh, van Van Rijn door okay. Mertens. En dat was echt een pittige, nare overtreding. Goed, Ajax geeft de bal terug en... Uh, Terecht aan PSV. PSV balbezit via keeper Waterman. Ja, wat gaan we krijgen? Ruime kwartier nog. Twee tweede stand. Geen verheffende wedstrijd, Maar wel ongelooflijk spannend. Met Van Rijn die gelukkig weer uh, verder kan. En balbezit voor PSV. Met Pertens. PSV dat knokte net met twee mannen. Kopt u al in. Ging de Rijk in Toyfone. Waardoor Ajax het onderspit moest delven. de bal... Uh... Van uh, Mertens is tekort. Uh, de actie van Strootman leidt ook niet tot uh, uiteindelijk datgene wat we wel hebben balbezit voor PSV. Bal